Naast elkaar op de grond, sluit je ogen als je dat wilt, adem rustig in, houd adem even vast en adem rustig uit, verbind je met het licht en laat het op een uitademing naar je zonnevlecht gaan, voel het kloppen van je hart. Vol de mantra waar deze lezingen mee begonnen worden. Vol hoe je de woorden tot je neemt. En voel hoe de woorden je rustig maken. En hoe, hoe je daardoor in je gevoel komt. En zo ga ik verder met de lezing waar ik vorige week opgehouden ben. Het was een lezing die ging over de e-mail-uitwisseling met iemand uit Parijs. En dit is dan toch zomaar het derde deel daarvan. En ik ben gestopt bij eh, hoe het bewustzijn overgedragen zou kunnen worden. Nou, een bewustzijn kan natuurlijk nooit overgedragen worden, maar hoe je, hoe je in ieder geval hoe je de dingen zou kunnen uitleggen aan mensen. En dat het toch niet vaak niet begrepen wordt in kleine kring, in grotere kring en. Ja, laat ik zeggen dat het grootste lijden eh, denkbaar in de kosmos is dat anderen je bewustzijn niet serieus nemen en niet accepteren. We kunnen zeggen dat pijn lijden, verdriet hebben en noem maar op, waarover dan ook, grote pijnen in zich dragen. Maar juist dat anderen jouw bewustzijn niet serieus nemen en ook niet wensen te accepteren. ...is de grootste pijn. Maar het gaat er dan ook om, om die pijn in liefde om te zetten. De ander niet kwalijk te nemen. De ander te accepteren, te vergeven dat die mens zo denkt. Dus ook de ander te laten in het denken. Daarbij komt hij mij op om te zeggen... ...Vader, zij weten niet wat zij doen. Bekende woorden wellicht... En juist, dat is het grote voorbeeld voor ons allen. De mensen doen wat ze doen, met eigen verantwoording. Altijd met eigen verantwoording. Maar laten we niet oordelen. Laten we niet in die vuik stappen. Laten we bij onszelf blijven. En de juist en juist de ander in liefde laten. Dan is die pijn draaglijk. Dan kun je weer bij jezelf komen. Want alleen jij bent verantwoordelijk voor wat je bent. Jezelf dus sterk maken. Geloven in jezelf. En dan pas kun je de ander overtuigen. Ja, en zo kun je dus een voorbeeld voor anderen zijn. Zonder daar al te veel woorden voor te gebruiken. Maakt ook niet uit van wie ze het, het horen. Of het nu van jou of van een ander is. Het is het terugvinden van de verloren woorden in zichzelf en voelen in zichzelf dat dat de enige ware woorden zijn. En aangezien ook zij hebben moeten ploeteren om over deze woorden na te denken, lijkt het alsof ze het zelf verzonnen hebben. Maar zo is het met jou en mij ook gegaan, niet anders. Het zou voldoende dienen, voldoende dienen te zijn, waar het niet dat het ego zich niet op zij laat schuiven. En daar is alertheid voor nodig. En ja, het universum zal de mens steunen die oprecht is, die de beslissing in zichzelf genomen heeft. En niet zomaar een beslissing die weer teruggehaald wordt op het moment dat het even niet uitkomt. Maar een werkelijke beslissing. Dan zal het universum alles in het werk stellen om je te helpen. Om de mens om jou bij te staan. Wel, die rekening te houden met het leven, dat je leeft op dit moment, waar de ervaringen uit voortkomen, die begrepen dienen te worden. Ja, zoals het in de vorige uitzending al werd gezegd, ja, een volledige total surrender, zonder enige terughoudendheid. Ja, ik denk dat de mens echt vreugde, vreugde en vrede voelt uit zijn eigen bron, als hij de dingen als vanuit een flow, hè, vanuit een... Een gevoel vanuit zichzelf laat komen dan dat is echt voor de mens en niet alleen als het Christusbewustzijn is bereikt het is altijd aanwezig en mensen kunnen daaruit putten zonder meer en de brievenschrijfster uit Parijs noemt het het ego en dat vind ik heel goed om te zeggen je kunt het duidelijk zien aan allerlei mensen die op hoge posten staan regeringen, mensen in de regering bedrijfsleven, noem maar op niet heb ik het over hen hoor, als ik nu zeg, macht corrompeert, zegt men. En het zijn hele sterke benen die macht kunnen dragen. Die mens krijgt die macht niet voor niets als ervaring in zijn leven. Hij gaf eens in zijn evolutie de wens te kennen om met de macht om te kunnen gaan. En ja, die mens bepaalt zelf hoe ermee om te gaan. Op dat moment in zijn evolutie zal die ervaring, want het is niet anders dan een ervaring, op zijn pad komen. Dan gaat het er alleen maar om hoe hij ermee omgaat. Maakt hij er iets van? Gebruikt hij zijn macht op negatieve wijze? Hij mag dat. Kijk naar de wil van de aarde. Dan is hij voor dat aspect van zijn leven, nou laten we zeggen, niet geslaagd. Hij bepaalde immers. Maar kijk goed uit. Vanuit het universum wordt niet geoordeeld of veroordeeld. Het kan ook zo zijn dat hij die macht wil hebben om iets negatiefs eh, te moeten, te willen ondergaan op de aarde. Om dat ook te kunnen begrijpen. Om later nooit meer vanuit de macht op die manier met de macht om te gaan. De mens oordeelt slechts zichzelf. Het leven op aarde in macht kwam op zijn pad. Het leven dus hier op aarde om met de macht om te gaan. En vanuit de astrale wereld, kijkende naar het leven hier op aarde, leek het gewoon allemaal eenvoudig. De ziel zou dat ongetwijfeld aan kunnen met macht omgaan, toch niet zo moeilijk zou de ziel kunnen denken. Toch wordt ook in die astrale wereld gekeken of alle mogelijkheden daar zijn om op een positieve wijze met die macht om te kunnen gaan. Maar ook de andere kant. En de mens mag zelf de keuze bepalen. De mens bepaalt en stelt zich een keus. Die mens had er ook op een andere wijze gebruik van kunnen maken. Ja, En je hebt het over de wetenschap. Ja, dat was vermeld in de vorige lezing. Wetenschap, ja. Laat ik, laat ik zeggen dat het niet veel, nou, niet heel veel met het innerlijke leven te maken heeft. En toch ook weer wel, want heel veel inzichten eh, hebben wetenschappers, wetenschappers vanuit de intuïtie ontvangen. Toch, toch vanuit zichzelf. En je schreef over het Gouden Tijdperk wanneer dat zou komen voor de mensheid. En dan zeg ik ook hier weer, het gouden tijdperk, zoals je het noemt, is er al. Voor mij is het er al. Voor veel mensen niet. Maar betekent dat dat het er niet is? Er zullen altijd mensen op aarde zijn, die nieuwe, jonge zielen zijn, en die het leven van de aarde nodig hebben, om vaart te maken in een evolutie. In het diepe weten van het al, ligt de wetenschap verscholen. En, het is maar een heel klein stukje in de totale weg van de alfa tot de omega. Het is niet echt nodig om de wetenschap te beoefenen. In het christusbewustzijn ligt de wetenschap, de inzichten in het al, in alles. Maar de behoefte kan wel degelijk in een de mens zitten. Het is niet anders dan ook een ervaring opdoen van het leven hier op aarde. Daarin zie je de eenvoud van de dingen. Hoe dieper je gaat, hoe ingewikkelder het wordt. Hoe verfijnder en hoe meer je begrijpt van het grote inzicht van de schepping, hoe meer je ontvangt om nog meer te begrijpen. En dan word je stil van binnen, van de gigantische inzichten en de kennis. En weet je dat je nog maar aan het begin staat. Hoe kunnen mensen van de aarde bedenken dat ze het weten? En hoe groot is de arrogantie, om het nonsens te noemen. Ja, ze zitten in hun ego, en dat wensen ze ook niet los te laten. Uitzonderingen daar gelaten. Wellicht kunnen we erover nadenken, om het lineaire denken achter ons te laten. En dan te begeven in een andere vorm van denken, ingewikkelder wellicht. Onze hersenen accepteren alle vormen van denken. Het zijn slechts ingesleten gewoonten om op één wijze te denken. Laat beide hersenhelften hun werk doen. Het analytische denken is goed, het bredere inzicht is goed, maar kom je ook in je instinctieve denken. Laat het toe in je leven. Laat die gedachten je niet onderdrukken. In mijn gevoel verlaat ik mij voorkomen op het intuïtieve denken van mijn gevoelshersenen, mijn gevoelsleven aan de rechterkant van mijn hoofd. Toch gebruik ik beide hersenhelften. Zo komt het mij voor dat als ik ergens over nadenk, en ik wens nadere kennis hierover of inzichten, ik een bijbel of een boek opensla waarin positieve of de verloren woorden in staan en precies een boek open op de plaats waar het antwoord staat. Ze ontvangen bij onze inzichten onze antwoorden, ...op een, op een wijze... ...en kunnen we daar verder over nadenken. Maar anderen dwingen, maar anderen dwingen zich... ...om een Bijbel, de Koran... Of een, ...of een positief boek... ...bij het begin te lezen... ...bij het begin te beginnen... ...en zo verwachten ze dat de kennis als vanzelf... ...dat ze die als vanzelf tot zich kunnen nemen... ...door het op die wijze te bestuderen. En het een is niet beter dan het ander... ...het is alleen anders... ...om je gevoelsdenken Kun je over, overwegen om deze eh, readings te gebruiken als je met iets zit in je leven? Denk aan het probleem. Of je vraagt eh, om meer inzichten. En pak zomaar een van de lezingen uit het archief en je zult het antwoord ontvangen. Je straalt uit en je trekt aan. En zo eenvoudig gaat dat met de energieën van het leven. Om nog even terug te komen eh, uit een... Eh, uit de vorige lezing zei ik over de, de, die chemische hoogzaai. dus het Christusbewustzijn te ondergaan, dus het, het, het denken op het gevoel te leggen, eh, te ontvangen als een blauwdruk, eh, te ontvangen in de ziel, in dit leven, nog het volgende. Je vertelde dat jouw man het kan zien in de geboortehoroscoop. Nu dacht ik dat het ook mogelijk zou moeten zijn om het in de handpalm te kunnen zien. De vormen van de handleiden geven het ook aan. En het kan niet anders zijn dan de beslissing die eens genomen was in de evolutie van de ziel, die in de handlijnen te lezen is, als het volbracht is, want de handlijnen veranderen. Misschien komen we in een ander leven ook heel dichtbij en hebben we het gevoel dat het eraan zit te komen. Maar misschien ook door de trilling van de ziel of het lichaam is het niet mogelijk om met die hoge energie om te gaan. Het lichaam zal verassen. Er is wel wat voor nodig om met die trilling om te kunnen gaan. Die trilling die teruggenomen wordt vanuit het bezoek als het ware aan de kosmos. En waarna de pijn van de aarde daarna hevig wordt gevoeld. Dan komt er als vanzelf de beslissing om de trilling iets naar beneden af te stellen. De pijn is te hevig. En zo gaat het beter. De trilling dus van de aarde. Weer te voelen. Het is slechts een beslissing. Ja... Of op deze wijze, of, op, of terug te komen op de beslissing om weer terug te komen op aarde. Met andere woorden, om weer over te gaan, dood te gaan, zoals hier genoemd wordt. Hè? Dit hele leven op aarde geleefd is een illusie. Als je tenminste nog in de illusie geleefd wordt, dus met andere woorden, als het leven nog vanuit het ego geleefd wordt. En alles heeft vaste vormen. Chaos bestaat niet. Het lijkt chaos, maar in alles zit in diepe orde, in diepe regeling. Zonder dat zou het universum niet kunnen bestaan. We hoeven in feite ook niets te doen. Alles komt vanzelf naar ons toe en op ons af. We hoeven ons niet eens zo druk te maken. We hoeven alleen maar af te, uh, af te wachten. Ja, we moeten wel het een en ander doen. En ons leven leven zoals we het leven willen. Maar de omstandigheden, de onszelf uitgezonden en ook... Vanuit onze ziel. Komt als vanzelf op ons af. We dienen alleen maar mee om te gaan en vertrouwen te hebben. Dat dat wat op ons afkomt ook voor ons bestemd is. Voor mij is dat eenvoudig, maar anderen kunnen daar woest over worden. En dan kreeg ik antwoord. Ik voel dat er vele manieren bestaan om het te kunnen zien. Bepaalde vergevorderde yogis of andere vergevorderde mensen hebben er niets voor nodig, maar weten het gewoon. Het staat ook in de handpalm geschreven, ik ben daarvan overtuigd. Ik heb eens in een boek gelezen dat het leven van een, mystiek wordt bekeken, van een mystiek wordt bekeken als een kosmische bruiloft en dat het symbool daarvan een kruis op de Jupiterberg is, vlak onder de wijsvinger. Maar er zijn nog andere symbolen symbolen, en ik ben daar geen expert in. En wat je zegt over het feit dat het een beslissing van de ziel is, is heel juist, denk ik. Toen ik nog heel jong was, herinner ik me het volgende, en dat is me altijd bijgebleven. Ik moet een leven kiezen, want ik moet weer terug naar de aarde, en er zijn een aantal oudere gidsen rond mij. Ik zie mijn huidig leven voor mij met een aantal grote gebeurtenissen. Ik zie alles op voorhand. Ik denk dan als ziel dat dit het leven is dat ik nodig heb en ik ben hier heel enthousiast over. De oudere gidsen bevestigen deze keuze en zeggen dat dit leven heel goed bij mij past. En Het was een leven waarin ik het spirituele of eerder de ziel echt tot uiting kon laten komen. Het lijkt alsof ik heel lang heb moeten wachten en dan zie ik mijzelf als een, in een spiraal naar beneden gaan. Ik heb dan ook mijn vader en mijn moeder gezien. Toen ik dit in de tijd aan mijn ouders vertelde, antwoorden ze gewoon dat ik heel veel verbeelding had. Maar deze ervaring zit nog heel fris in mijn geheugen. En, sommige meditaties, en in sommige meditaties zie ik die oudere gids af en toe nog wel eens. Ik vond dus ook dat de ziel op voorhand beslist wat er geleefd zal, uh, beleefd zal worden. Niets gebeurt zomaar. De ziel weet het. De vraag die je dan kan stellen is de volgende. Kan een ziel het programma veranderen? Misschien kan dit op zeker niveau, bijvoorbeeld als er meer is begrepen dan voorzien misschien. Ik heb ook nogal eens gehoord dat het lichaam zou verassen als het in een te hoge frequentie zou staan. De frequentie op aarde is zwaarder, dus er dient dan waarschijnlijk een aanpassing te gebeuren. Alhoewel men ook zegt dat de frequentie van de aarde hoger en hoger wordt naar het schijnt. Vandaar dat zoveel mensen ziek worden, omdat hun ziel misschien een transformatie naar een hogere frequentie vraagt. Over de dood, ik voelde in een meditatie dat deze illusie was, ook al omdat ik bepaalde dingen als kleinkind in de astrale wereld zag. Maar het kan ook zijn dat als iemand zich niet genoeg ontwikkelt op aarde, dat die persoon vlak na de dood gevangen blijft van emotionele problemen of van allerlei toestanden als ongeloof in het licht, hun huis, de materie en noem maar op. Yogis zeggen toch altijd dat wat op aarde aan liefde en bewustzijnsverruiming geleerd wordt, dat dit het enige is dat aan de andere kant telt en daar ook kan helpen om in het licht over te gaan. Ik denk ook dat het mogelijk is voor bepaalde meesters om altijd hetzelfde lichaam te behouden en hier te blijven werken op aarde, uit liefde voor de mensheid, zonder eten. Of van lichaam te veranderen. Ja, inderdaad. Die zielen bestaan. Absoluut. Het zijn er niet veel. en Het zijn ook een aantal zielen. Een aantal mensen die op deze aarde eh, hun bestaan nog steeds hebben. En voor de aarde zijn. Dus voor de aarde mediteren. Soms ook in contact met mensen zijn. En inderdaad. Het staat in de handpalm geschreven. Ook onder de Jupitervinger. Inderdaad. En de Salomonsring. En inderdaad dat dit leven is wat wij mensen nodig hebben. Ieder voor zich. En dat het uitstekend bij die mens past. Wat een oprecht gevoel om er enthousiast over te zijn. Wat een heerlijkheid om het leven niet te beklagen. Maar het te omarmen met alles wat daarbij hoort. Naar mijn gevoel hebben veel zielen hier op aarde inderdaad lang op moeten wachten. Ze hebben ervoor gekozen om op dit moment op aarde te komen, juist in deze tijd, waar zoveel mensen de ommekeer in zichzelf zullen gaan ondergaan. Onze ouders wisten het niet, of waren het zich niet bewust. Natuurlijk zouden ze het wel weten, maar konden het zich niet meer herinneren. Velen konden het zich niet meer herinneren dat de ziel die op hen afkwam, juist hen uitkoos om het leven hier op aarde te leven. Juist deze ouders. Juist met die karmische eh, problemen, zal ik zeggen, als het ware. Juist met die genetische aspecten. Mijn gevoel zegt ook dat de zielenband veel sterker is dan de bloedband hier op aarde. Eens hebben wij onze ouders in andere hoedanigheden, in andere vormen gekend. Waar is er wellicht ons kind of onze buren? maar in ieder geval iemand waar we hetzelfde leven ooit op aarde eens mee hebben gedeeld. Ja, soms zie ik een film waarin mensen elkaar naar het leven staan en komt als vanzelf de gedachte in mij op, en soms zeg ik het ook luid, ooit zullen ze in leven weer een keer samen zijn in een leven, wellicht in de toekomst. Omdat de diepe liefdesband die is in het universum en normaal is, want dat is het leven, opnieuw te voelen en te bevestigen. Om het heel te maken. En soms zie je dan ook. Dat mensen die zich ooit in hun leven. Elkaar naar het leven hebben gestaan. Als broer en zus in die leven samenkomen. Of als man en vrouw. Om toch die liefde te blijven voelen. Om, om te weten. Om te voelen. Dat er in het universum slechts alleen maar liefde is. Maar dat ook in hun leven te laten, te laten doorleven, te laten doorklinken. Dus wellicht hebben ze in een eerder leven elkaar naar het leven gestaan. En hebben ze in die astrale wereld besloten om de liefde te laten overwinnen. Ja, soms lukt dat hier op aarde, maar soms ook niet. Maar de mens bepaalt. Dat hoort bij het vrije denken, bij de wet van de aarde de wet van de vrije wil. We kunnen allemaal in onszelf het gevoel oproepen, want wij allemaal zijn. Zo vaak overgegaan naar die astrale wereld. Dood gegaan zoals we dat hier noemen. Dus we kunnen allemaal in die ervaring gaan zitten. In dat altijd het jammergevoel, het gevoel van spijt. Als mensen weer terugkomen in die astrale wereld. En zien dat wat zij beoogden. Eens, voordat zij geboren waren en het leven aanging op deze aarde. Het toch weer niet gelukt is in dit leven op aarde. Daar is niemand schuldig aan. Er is geen oordeel vanuit het universum, vanuit een god of wat dan ook. Alleen die mens, die mens kijkt daarnaar. De mens is de enige die oordeelt. Ook over zichzelf. En die mens besluit het. En neemt het besluit om toch weer in een nieuw leven op aarde te incarneren. En weer het leven te begrijpen. En te vervolmaken. Je hebt gelijk. De ziel weet het. En je vraagt, kan een ziel het programma, het programma van het leven, de blauwdruk, veranderen? Misschien... Kan dit op een zeker niveau, bijvoorbeeld als er meer begrepen is dan voorzien, misschien? Als we denken vanuit de vrije wil, dan zou je kunnen zeggen dat het wel degelijk mogelijk is om een bijstelling in het karma te maken. de mens van de aarde beslist. Altijd. Er komt gewoon geen oordeel of veroordeel vanuit het universum of te, om te denken dat het, dat het jammer is dat dat leven niet geleefd werd zoals tevoren was afgesproken. Er is alleen maar een toot Totale liefde voor die ziel, voor die mens, voor het wezen van die mens. Geen enkel oordeel. Alleen maar, alleen maar totale liefde. Naar welke beslissing die mens ook genomen heeft. Kunnen omstandigheden optreden, dat de ziel besluit, dat de mens besluit om bepaalde ervaringen niet aan te willen gaan, om een, nou laten we zeggen, een koerscorrectie eh, aan te, in te zetten. Dat kan. En kijk eens goed, hebben wij alle dat niet steeds maar gedaan. In onze levens op aarde? Hadden wij niet veel eerder kunnen besluiten om ons leven in volledige liefde te leven? Het lag er allemaal voor ons. We keken haar en we deden er niets mee. We draaiden ons om. Want wij alle besloten dat het nog niet kon, dat er nog geen tijd was, dat er eerst dit en eerst dat, en al het andere was belangrijker dan het werken aan onszelf, dan de kennis in onszelf naar boven te halen. Wij bepalen. Wij bepalen. hoe wij ons leven wensen te leven. Wat we ook besloten hadden in de astrale wereld. Wij bepalen of we eraan toe of niet. En we kunnen zeggen. Dat er maar één zonde op aarde bestaat en dat is het verliezen van tijd. Tijd verloren te laten gaan, maar ook daar is geen straf op. We hebben zelf keer op keer, keer op keer, tijd verloren laten gaan. Die momenten dat we ons leven konden omkeren naar liefde. Hebben we door onze vingers laten glippen. Wij hey, allemaal. Daar zijn we niet schuldig aan. Het was slechts een beslissing. Maar we hadden het ook anders kunnen, kunnen doen. Ja, natuurlijk, tijd bestaat niet. hoor ik een slimmerik zeggen. Maar we hebben keer op keer de tijd niet voor onszelf genomen. Vrije wil. Jij bepaalt. Steeds en iedere keer weer. Waren alle mogelijkheden daar voor ons. Om ons leven in liefde te leven. En steeds maar weer kozen wij mensen voor de andere weg. En zo gaat dat al duizenden jaren. Wij zelf... Zijn verantwoordelijk. En het universum keek toe. Misschien af en toe met verbazing. Misschien kunnen we erover nadenken... Het universum. Hoe kan God ons helpen? Hoe kan het licht ons helpen? Hoe kan die energie ons helpen? Als wij ons er steeds van afkeren? Hoe kan het universum? Hoe kan God ons helpen? Als wij steeds maar weer besluiten om onszelf te haten. De enkeling die besluit dat het anders dient te gaan in zijn of haar leven is met een lantaarnetje te zoeken, die werkelijk die werkelijk diep van binnen de verandering in wil. Nog wel met een lantaarntje te zoeken. Maar er komen er steeds meer en meer. En het licht wordt geleidelijk aan... steeds groter op deze aarde. Dus om op je vraag terug te komen... Ja, de mens kan het programma... toch zomaar veranderen. De ziel is... En de ziel ziet toe. En de ziel zal signalen uitzenden om de mens duidelijk te maken. Dat hij toch toch weer voor de zoveelste keer op een andere weg aan het zwalken is. ...toch de ziel laat. Net als het universum... ...de mens laat. Net als God laat. Maar inderdaad... ...stel... ...dat die mens... Als een speer toch door het leven gaat en er meer, van, er meer van wil maken. En dichter, dus dichter bij die ziel wil staan en besluit om de ziel te zijn. Om te zijn wie hij was, wie hij is en die hij altijd zijn zal. Dan komt als vanzelf alles naar boven om die mens bij te staan. Ja, dus, wellicht meer dan was voorzien, want de, bepen, de, want de mens bepaalt uiteindelijk altijd zelf. Altijd. Inderdaad, het lichaam verast als de frequentie te hoog zou zijn. Dit kan slechts als aan het andere voorbij gegaan wordt, als op een haast dwangmatig wijze de hogere chakra's geopend worden. Het kan de mens bepaalt. Maar weet de mens die dat doet. Toch is het ook de keus van die mens. En kunnen wij zien of het wellicht in het karma ligt. Om dit te openen van de hogere chakras. Dat het forceren dus. Dat die mens wellicht... Uh, die vreselijke ervaring wil ondergaan, het zou kunnen. Maar het is een afschuwelijk gevoel om voorbij te gaan aan de werking van de onderste chakra's. En nogmaals, je kunt dat uh, in eerdere lezingen uh, wellicht nog wel eens een keer uh, opzoeken. Uh, je hebt er ook meditaties over, dus nou, je, zoekt het, je zoekt het maar als je dat echt zou willen. En als je vindt dat, je, dat het je aanspreekt. Inderdaad, de frequentie van de aarde wordt inderdaad hoger en hoger. De trilling gaat veranderen. Naarmate het bewustzijn van de mensheid verandert. En inderdaad, wat jij zegt. Vandaar dat zoveel mensen ziek worden, omdat hun ziel misschien een transformatie naar een hogere frequentie vraagt. Maar zie, dat is een verzoek, een signaal van de ziel. En ook hier weer, de mens bepaalt. Je zou kunnen zeggen dat er vanuit het universum, vanuit de kosmos, een druk op de mensheid uitgeoefend wordt. slot is het gehele universum bezig om zich steeds te veranderen. Alles komt in een hogere trilling terecht. Het hele universum, Alles alle planeten... alle zonnestelsels. En de aarde kan daarbij niet achterblijven. De aarde... dient ook te veranderen. De aarde wil veranderen. Maar de aarde kan niet zonder de mensheid. Dit kan slechts... met medewerking van de mensheid. De aarde heeft de mensheid nodig om mee te gaan in de vaart der volkeren en in de vaart der verandering. Dat is ook de reden waarom de mensheid meedient te gaan in die andere trilling. En ja, inderdaad, er zullen altijd mensen achterblijven. Die trilling vanuit de kosmos zal wel eens een, zo zwaar kunnen drukken op de mensheid. En ja, we kunnen het al zien. Kijk om je heen. En we zien dat er in, in de levens van de mensen al zoveel gebeurtenissen plaatsvinden. Er komt zo vreselijk veel in hun leven voor. Zoveel meer dan in de generaties voor ons. Wat nu in één incarnatie gebeurt. Gebeurde vroeger in misschien twee of misschien in tien levens. Ja, natuurlijk, mensen leefden wat korter, de mensheid leeft ook langer. Toch is de druk vanuit de kosmos groot op de mensen. Nu dient het allemaal in één leven begrepen te worden. En daar worden mensen in bijgestaan door mensen die die diepe, diepe liefde in zich dragen. Om hen bij te staan. Maar wel mensen dus die zich niet laten wegzetten door de mensheid die die andere richting niet op wil. Mensen dus die stevig in zichzelf staan. Die zich niet gek laten maken. Mensheid, De mensheid die mee te gaan in de kracht van verandering. Het is niet anders. De aarde kan eenvoudig niet achterblijven. Het is juist wat je zegt. Alleen dat wat je begrepen hebt van de ervaringen van het leven, gaat mee naar het leven hierna. Dat is wat de mens meeneemt. Niets anders. En eigenaardig is het dan, dat wij nog steeds mensen tegenkomen die denken dat ze de materie in welke vorm dan ook mee kunnen nemen. Die zeggen dat dat het is dat ze wensen achter zich te laten, achterwensen te laten voor hun nageslacht. Dat dat belangrijk is. Dat een nageslacht bijvoorbeeld, in, uh, met veel geld achterblijft. Het is zo te begrijpen. Maar gaat daar het leven om? Ik denk daar andersom over. Voor mij is het dit. Deze kennis. Deze inzichten. Dit werkelijke. Diepe voelen, dit werkelijke diepe weten, herinneren. Dit voelen, dat overgedragen kan worden aan de volgende generatie. Die daar weer bovenuit kan stijgen. Maar altijd, altijd is de vrije wil van mensen. Om zich te ontwikkelen naar eigen, eigen inzichten. Dus ja, als iemand zich niet wenst te ontwikkelen in zijn of haar bewustzijn, dan mag die mens dat. Alleen, na de dood, zoals wij mensen dat noemen, komt zo'n geweldig gevoel van spijt. Hun leven kan eenvoudig niet overnieuw gedaan worden. Het kan niet meer veranderd worden. Die mensen kunnen niet voor hen weer opnieuw op de aarde komen. En die mens kijkt in de spiegel van zijn eigen ziel. Hij is in staat om te zien wat hij de ander aangedaan heeft. Voelt die geweldige spijt. Het, het enorme, intense verdriet. Want dan pas besefte hij... dat het al dit gedoe niet tegen die mens was... maar hij tegenop botste en bok, bok, eh, mee bokste... maar tegen zichzelf. Wat jammer dat mensen... dat veel al zien... En moeten zien op het moment dat ze overgaan. Of dat ze in die astrale wereld komen. Dan pas laat de mens doen. Want hij kan niet anders dan te voelen uit de ziel die hij is. En soms besluit die mens om gelijk weer terug te gaan naar de aarde. Om het onmiddellijk anders te willen doen. Maar naar deze snelle komst op aarde te beseffen. Dat al die mensen aan wie hij het weer goed wilde maken en niet meer zijn. Want dat daar ook weer tijd overheen gegaan is. En dat de dingen zijn zoals ze waren. Dan pas beseft die mens dat het goed maken ook aan alle mensen gegeven kan worden. Dat het niet uitmaakt dat het aan die ander uit dat vorige leven per se gegeven moet worden. Maar dat het niet uitmaakt voor wie de liefde bestemd is. Maar dat het gevoel van die liefde voor ieder mens op de aarde kan, aan, aard, aan die mensen op de aarde gegeven kan worden. Al is er maar één. Al is er maar één, aan wie die ziel zijn liefde geeft. Dat gevoel van liefde, het maakt absoluut niet uit aan wie. Al kan het op dat moment ook niet beseft worden. Ja, en toch zeg ik, daar hoeft de mens niet per se voor dood te gaan. En dat kan ook op dit moment. Het besef dat eens volkomen fout is gegaan, weer goed gemaakt kan worden. Dat de mens in staat is om zijn leven opnieuw in te richten. Dat die mens weet dat hij die ander kan vergeven. En daardoor zichzelf kan vergeven. En beseft dat hij die liefde aan welk willekeurig mens dan ook kan geven. We zijn alle een en het hoeft niet per se aan die ene mens gegeven te worden. Ieder mens is goed. Stel dat het iemand is die zoveel kwaad berokkend brok heeft aan de mensheid of aan de mensen om zich heen. En die mens wordt op dit moment wakker. Werkelijk wakker, hè? En hij ziet wat hij heeft aangericht. En ziet ook dat die dingen onherstelbaar, onherstelbaar zijn. En dat het eenvoudig niet meer teruggedraaid kan worden. Dat besef van wakker worden. Dat besef om anderen te vergeven en zichzelf te vergeven. Kan ervoor zorgen dat die mens vanaf dat moment eerlijk en liefdevol naar anderen zal worden. Het kan. En wil dat ook goed maken. Al is het er maar één. Wie het ook is. En het heeft met vergeving te maken. Wij mensen zijn één gevoel. Wij mensen zijn één. Daarom is het ook van belang dat wij allen naar één kant gaan. Naar de kant van het licht wij allen die weg van het midden bewandelen. En wij zijn in staat. En wij kunnen het doen. Of we nu dit of dat gedaan hebben. Wie we ook zijn. Wat we, ons, wat we ook hebben uitgehaald. We hebben het allen in ons om ons te veranderen en ons te richten naar het licht. Hoe de omstandigheden ook zijn en hoe het karma er ook uitziet. Juist de mensen die in deze tijd leven, hebben het in zich om in korte tijd te veranderen. Anders waren ze niet in deze tijd op aarde gekomen. Ook dat is karma. Wij mensen die nu op aarde leven, weten dat wij de vergeving in ons hebben. Dat wij anderen kunnen vergeven, dat wij onszelf kunnen vergeven. En dat maakt dat wij allen in staat zijn om snelheid in ons bewustzijn te maken. Om in een hogere trilling te komen. Zodat ziekte geen vat meer op ons hebben. Met andere woorden. Dat de signalen vanuit de ziel niet meer nodig zijn. Want wij leven dan vanuit de ziel. Wij leven dan in die andere trilling. Ja. Er zullen altijd van mensen zijn die er anders over denken, die vasthouden aan hun eigen uh, gedachten, aan, hun, aan een lagere trilling, zou ik kunnen zeggen, maar het mededogen. Dit zijn zielen, het zijn soms zielen die vanuit een hoogste, lagere trilling op aarde geboren worden. We zouden kunnen zeggen, nieuwe zielen hier op aarde, zielen. Die nu pas, of eindelijk pas weer, op aarde, in een leven op aarde komen. Zielen die die hele cyclus weer opnieuw in zich wensen te ondergaan. Nieuwe zielen, wellicht die uit de buikrotten van God komen. En die hun eerste levens hier op aarde willen. Meemaken, soms enkele uren in het lichaam van de aarde aanwezig zijn. Hoe kunnen wij mensen dan zeggen, ach wat zielig. Die, die mens gaat alweer dood, die baby gaat alweer dood, heeft maar een paar uur geleefd. Maar wat weten wij daarvan? Misschien was het voor die ziel een even voelen in het lichaam van de aarde. De hardheid van de aarde te voelen. Om dan weer terug te gaan naar die veilige astrale wereld. Op, op een moment weer in het leven van de aarde te komen. Of zielen soms die uit een. Uh, die, ja, laat ik zeggen, uit andere, m, andere bestaansvormen. Uh, laat ik zeggen, dus ik, ik gaf het net al aan, dus uit de hoogste trilling. Uit de hoogste sfeer van een heel laag bewustzijnsvorm bewustzijns, eh, komen. Die dus daar in de hoogste trilling waren, laten we zeggen, dat we het kwaad noemen. Dat ze eraan toe zijn om weer iets van de liefde te voelen en op die manier ook weer naar de aarde komen. We kunnen ook daar niet over oordelen, trouwens nooit. Waren wij dat wellicht ook eens? Het zou kunnen, dus wij dienen daar met onze liefde naar te kijken. En op die manier, om over die dingen na te denken, kunnen wij verder gaan in ons bewustzijn, een hoger wellicht, verder wellicht, hoe het ook genoemd wordt. Wij, op een gegeven moment gaan we in die hogere frequentie, zitten we in die hogere trilling, in die sfeer. En worden wij op een bepaald moment in ons bestaan, in ons zijn, onzichtbaar voor die vormen die dan nog op aarde leven. En voel nu eens om je heen. En zie voor je. Voel om je heen dat er ook zielen zijn die wij niet kunnen zien en horen. Omdat ze in een hogere frequentie leven omdat ze in een hogere trilling van de aarde om ons heen zijn. En wij zien ze niet. En zo zal het altijd blijven. Want ook wij verglijden daar weer in. Ja, en dit is dan eh, het eind van deze e-mail eh, e uitwisseling. Dat is nu eh, drie delen geweest. Volgende week weer ergens anders over. En ja, Dan zeg ik je natuurlijk altijd dat je me altijd vragen mag stellen via mijn website www.yhra.nl En ja, en mogelijk worden je vragen en antwoorden op een van mijn lezingen behandeld. Soms met je naam erbij en soms ook niet. Maar nooit met je omstandigheden. Hè? Maar... Ik heb het al vorige keer gezegd, ik geef geen bericht meer wanneer het uitgezonden wordt. Want ja, het komt wel eens wat tussendoor en het gaat wel eens anders dan ik gedacht had. En dan moet ik dat allemaal weer goedmaken in e-mailtjes en ik heb het al behoorlijk druk. En Trouwens, ik hoef daar niet eens wat over te zeggen. Um, voor jullie allemaal een heerlijke week met allen die het lief zijn. Ik hoop dat je goede dagen mag hebben. Hele lieve mensen, een goede avond vanavond met andere, alle andere programma's. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel verschrikkelijk graag tot de volgende week. Dag.